En alhamdulillahi nehmaduhu wa nasta'inu wa nasta'gfiruhu. Wa na'udhu billahi min shuroori anfusina wa sayyaati a'malina. Men yahdihi allahu falamadilla lah. Wa man yudlil falahadiyya lah. Wa an la ilaha illa Allah. Wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasooluh. Amma ba'd. Best brothers and sisters. Vorige week hebben wij een begin gemaakt met de uitleg van de overlevering van de tovenaarsleerling. leerling. We hebben toen gezien dat de onderdanen van de koning op zoek zijn gegaan naar een jongeman die na de dood van de tovenaar als nieuwe tovenaar kan optreden in dienst van de koning. En waarom hebben zij per se voor een jongeman gekozen? Omdat een jonge iemand vaak sneller is in het onthouden van dingen. En veel meer gegevens in het geheugen kan bewaren. Dan oudere mensen natuurlijk. Het hoofd van een jonge iemand is nog vrij leeg. Terwijl het hoofd van een oudere iemand vaak opgepropt zit met veel problemen. Ook is het zo dat de gegevens die opgeslagen worden in het geheugen van een jonge iemand, vaak niet verloren gaan. Terwijl een oude persoon die op een oude leeftijd iets probeert te leren, heel snel deze gegevens weer vergeet. Tevens hebben wij toen gesproken over de toegestane vormen ...van liegen... ...over de zuivere intentie waarover iemand moet beschikken... ...die naar de islam uitnodigt. We hebben gezien hoe de tovenaarsleerling... ...in tegenstelling tot de monnik... ...wel de durf had om met zijn boodschap naar buiten te treden. En we hebben ook gezien... ...dat het verkondigen van de boodschap... ...gepaard gaat met beproevingen. Want wij zagen hoe de tyrannieke heerser... Koning opdracht gaf aan zijn onderdanen om de man te folteren die zijn gezichtsvermogen had teruggekregen toen hij in Allah geloofde en daarmee gehoor gaf aan de boodschap van de jonge man. En onder deze pijnlijke bestraffing is de man uiteindelijk gezwicht en maakte hij de naam van de jongen bekend. Ook is mij opgevallen dat jullie niet opletten tijdens de lessen. En uh, geen aandacht schenken aan mijn woorden. Want ik versprak mij de vorige keer, vergiste mij. En niemand merkte dat op. Want ik zei namelijk dat dit verhaal zich heeft afgespeeld na de dood van Eza, zei ik. In plaats van dit verhaal heeft zich afgespeeld na de tijd... Van Isa. Want we weten toch allemaal dat de Isa alayhi salam nog niet dood is en nog zal terugkeren. Later heeft een broeder mij hierop geattendeerd en bij deze wil ik dan ook mijn foute uitspraak rechtzetten. Terug naar ons verhaal. De jongen werd vervolgens gebracht en de koning zei tegen hem: O mijn zoon, ik heb vernomen. Dat jouw tovenarij zo'n niveau heeft bereikt. dat jij in staat bent om de blindgeborenen. en de lepra-patiënten te genezen. en zus en zo. Hij antwoordde: Ik zelf genees niemand. Alleen Allah, de verhevene, geneest. De koning pakte hem beet en begon hem vervolgens te martelen. totdat hij de monnik bekend maakte de naam van de monnik bekend maakte. Nu is de vraag, waarom heeft deze jonge man de naam van zijn leraar bekend gemaakt, ondanks het feit dat zijn leraar hem had gevraagd dit niet te doen? Hij zei namelijk tegen hem, en als je beproefd zal worden, maak mij dan niet bekend. Waarom? heeft de jongeman zich niet gehouden aan de woorden van de monnik. Wel omdat een persoon onder de foltering bezwijkt, gebroken en ontmoedigd wordt door de pijn die hij steeds voelt. Hij is bereid alles te doen om van zijn lijdensweg te worden verlost. En daarom zegt de profeet sallallahu alayhi wasallam: wens niet de vijand te ontmoeten. Maar als je hem ontmoet, wees dan standvastig. Dus wens niet de vijand te ontmoeten. Maar als het, als het jou overkomt dat jij beproefd wordt, dat jij in de handen valt van de vijand, wees dan standvastig, zegt de profeet sallallahu alayhi wasallam. En daarom moet de persoon altijd Allah vragen om hem iedere vorm van beproeving, leed en kwelling te besparen. Want je weet nooit indien je beproefd wordt of je dan ook ongeschonden uit de strijd komt. Weet je niet. En daarom valt deze jongeman niets te verwijten. Want in zo'n situatie zullen alleen degenen stand houden voor wie Allah dit heeft voorbeschikt. Voor de rest zullen de meeste mensen hieronder bezwijken. Alleen maar de allergrootste kunnen tegenstand bieden. Alleen de allergrootste kunnen standvastig blijven. Vaak zijn het de allergrootste geleerden die niet onder dit soort druk en bestraffing bezwijken. Alleen de mensen die de boodschap van de islam in alle eerlijkheid en oprechtheid verkondigen. Zullen in tijden, dus alleen die mensen, zullen in, zullen in tijden van beproevingen het hoofd kunnen bieden. En niet bezwijken. Dus alleen maar de allergrootste. Dus daarom zeg ik tegen de meeste mensen: wens niet beproefd te worden. Het is niet zomaar iets. Want voor hetzelfde geld word je beproefd. en dan keer je het geloof de rug toe. Kan ook. Dus wens niet beproefd te worden. En denk daarbij aan de beproeving die Imam Ahmed heeft moeten doorstaan. en hoe hij uiteindelijk door Allah als een grote winnaar. Uit deze hevige strijd is gekomen. En dit verschilt van persoon tot persoon. Sommige mensen, als zij een beproeving hebben doorstaan, dan nemen zij in godsvrucht en reputatie alleen maar toe. Terwijl anderen door de beproevingen juist het geloof de rug toekeren. Hun dien opgeven en niets meer voorstellen. En je weet niet tot welke categorie jij behoort. En daarom zeg ik tegen jou, wens niet beproefd te worden. Er schijnt dat al imam Ahmed, rahmatullahi alayhi) zijn bewustzijn verloor door de aanhoudende zweepslagen. En zijn arm schoot uit de kom. En het enige wat hij moest zeggen, is dat de Koran niet het woord van Allah is. Maar dat de Koran... Een van de schepselen van Allah is. Hij moest ontkennen dat de Koran het woord van Allah is. En hij moest daartegenover zeggen dat de Koran een schepsel is van Allah subhanahu wa ta'ala wat niet waar is. Hij weigerde dit. En hij werd in zijn strijd aangesterkt door een man die tegen hem zei. Alle leerlingen... ...zijn erop gebrand om de woorden van imam Ahmed vast te leggen. Dus vrees Allah en weet wat je zegt. Zo'n dus een grote geleerde denkt niet alleen maar aan zichzelf. Hij kan het zeggen en verder gaan met zijn leven. Maar wat voor invloed, wat voor gevolgen heeft dat voor de anderen? En daarom heeft imam Ahmed tegenstand geboden. En toen de jongeman werd gemarteld maakte hij de naam van de kloosterling van de monnik bekend. De monnik werd vervolgens gebracht en er werd hem verteld keer terug van je geloof, maar hij weigerde. De koning liet daarop een zaag halen, een zaag. Plaatste deze op het midden van zijn hoofd en zaagde hem door midden, totdat hij in twee stukken uiteen viel je kunt je natuurlijk afvragen, hoe kan iemand zoveel pijn verdragen? Hoe kan iemand zoiets meemaken? Hij wordt namelijk in tweeën gezaagd. Hoe kan iemand zoiets meemaken en toch volhouden? De profeet Vrede zij met hem, zegt in een overlevering, Voorwaar, het meemaken van de dood is voor de martelaar net alsof iemand van jullie geknepen wordt. Dus het gevoel dat een persoon ervaart wanneer hij geknepen wordt, is hetzelfde, is hetzelfde gevoel dat een martelaar ervaart als hij wordt gedood. Allah versterkt dit soort mensen en geeft hen het nodige geduld. En voeg daaraan toe dat de mensen dit soort helden in hun harten sluiten. En zie hier deze monnik, deze kloosterling... Wij kennen zijn naam niet, zijn komaf niet, zijn geschiedenis niet. En toch houden wij van deze man. Simpelweg omdat hij voor de zaak van Allah is gestorven. En zijn verhaal zal altijd verteld worden. Om lering uit dit verhaal te trekken. En hetzelfde geldt voor het hoflid. Want ook hij werd vervolgens gebracht en er werd tegen hem gezegd, keer terug van je geloof, maar hij, maar hij weigerde. De koning liet daarop een zaag halen, plaatste deze op het midden van zijn hoofd, en zaagde hem doormidden, totdat hij in twee stukken uiteenviel. viel. De jongen werd vervolgens gebracht, en er werd tegen hem gezegd, keer terug van je geloof, maar hij weigerde. Toch werd hij, niet als de anderen, Twee afgemaakt. Waarom niet? Want de jongeman was anders dan de rest. De jongeman was slim. En werd beschouwd als de opvolger van de tovenaar van de koning. Die ontzettend oud was geworden. En op het punt staat om dood te gaan. Ook heeft de jongeman laten zien tot grote daden in staat te zijn. Wanneer? Juist met het beest. Toen hij... Het beest doodde natuurlijk, hè? met een steen gooide en het beest doodde. Dus hij heeft laten zien tot grote dingen in staat te zijn. Dus de koning droeg hem over aan een groep van zijn mannen en zei, neem hem mee naar die berg en beklim deze met hem. Als jullie de top van de berg hebben bereikt, vraag hem dan zijn geloof te verlaten. Als hij dit weigert, gooi hem dan naar beneden. Met andere woorden, neem hem mee. Probeer op hem in te praten en hem op andere gedachten te brengen. Zeg tegen hem dat hij op deze wijze gevaar oploopt en dat dit zijn dood kan betekenen. Dus probeer met hem te onderhandelen tot het laatste moment... Maar als hij blijft weigeren, vermoord hem dan. Als hij blijft weigeren, gooi hem van de berg. Zij vertrokken en beklommen met hem de berg waarop de jongen zei, O Allah, bevrijd mij van hen zoals u wilt. En gelet op deze prachtige woorden van de jongeman. Die getuigen van zijn volledige vertrouwen in Allah subhanahu wa ta'ala. O Allah, bevrijd mij van hen zoals u wilt. Wij verrichten soms een smeekbede richting Allah, maar dat doen wij met een gevoel van onzekerheid en twijfel. En daarom worden onze smeekbeden niet verhoord. Maar deze jongeman doet dat met een rotsvaste overtuiging, zeker van zijn zaak. En ik kan jullie verzekeren dat deze jonge man geen moment heeft getwijfeld aan het feit dat Allah zijn smeekbeden zal verhoren. Zoals ook Zorajin al Abid geen moment heeft getwijfeld dat de baby antwoord zal geven, toen hij namelijk van zinnen werd beschuldigd. Wat deed hij? Hij liep naar de jongen, die zogenaamd zijn kind van zinnen, moest voorstellen en zei tegen hem, zij dus praat eigenlijk tegen een klein kind, hij zei tegen hem, wie is jouw vader? Toen antwoordde de zuigeling, de schapenhoeder, een wonder op zich. Maar het vertrouwen van Juraj in Allah was zo groot dat hij overtuigd was van het feit dat Allah zijn onschuld zal bekendmaken. Dat is weer een hele andere overlevering, die ik, inshallah, in de toekomst zeker aan de kaak zal stellen. Maar waar het om gaat, is dat sommige mensen zich vol vertrouwen tot Allah wenden, zoals deze jongeman en Jorge, terwijl andere twijfels blijven hebben. En daar zit hem het verschil in. Dus toen de jongeman zijn heer smeekte, begon de berg te schudden waarop zij allen naar beneden storten behalve de jongen hij kwam lopend naar de koning hij kwam lopend terug naar de koning en je ziet dat deze jongen door Allah gebruikt wordt om een zaak te vervolmaken want hij had ook kunnen vluchten maar dat doet hij niet hij gaat terug naar de koning toen de koning hem zag zei hij tegen hem wat is er met jou metgezellen gebeurd? De jongen antwoordde, Allah heeft mij van hen bevrijd. Wederom droeg de koning hem over aan een groep van zijn mannen. En zei, neem hem mee op een boot. En wanneer jullie het midden van de zee bereiken, vraag hem dan zijn geloof te verlaten. Als hij dit weigert, gooi hem dan in het water. De koning heeft deze keer bewust voor de zee gekozen. Want zelfs als de jonge man zich weet los te maken van de onderdanen van de koning, kan hij nog steeds geen kant op. Als hij weet te ontsnappen aan zijn mannen, dan kan hij zeker niet de haaien en de vissen ontsnappen. Zo dacht de koning. En daarom zei hij, neem hem mee op een boot. En wanneer jullie... Het midden van de zee bereiken en hij geen kant op kan, vraag hem dan zijn geloof te verlaten. Als hij dit weigert, gooi hem dan in het water. Zij vertrokken met hem. En op open zee zei hij, o Allah, bevrijd mij van hen zoals u wilt. Daarop klapte de boot om en iedereen verdronk. Behalve de jongen die wederom lopend bij de koning kwam. En zoals ik eerder aangaf, wanneer een persoon zich overgeeft aan Allah, kan hem niets overkomen. Zelfs in zo'n situatie, waarin de boot te midden van de zee omklapt. Iedereen verdrinkt, wijd en zijd geen land te bekennen is. En toch weet deze jongeman te overleven, omdat Allah hem bijstaat. En hij keert weer terug naar de koning. De koning vroeg hem: Wat is er met jouw metgezellen gebeurd? De jongen antwoordde: Allah heeft mij van hen bevrijd. En hij zei tegen de koning: Je zult mij niet kunnen doden, totdat jij doet wat ik je opdraag. De koning zei, en dat is. Hij zei, verzamel alle mensen op een plaats. Kruisig mij vervolgens aan een boomstronk. Neem dan een pijl uit mijn koker. En zeg in de naam van Allah, de Heer van de jongen. Daarna moet je schieten. Als je dat doet, zul je in staat zijn mij te doden. De koning dacht hiermee een einde te kunnen maken aan dit probleem. Maar in werkelijkheid was dit het begin van een nieuw tijdperk. Hiermee zal de koning een hoop ellende over zich heen halen. Want toen de koning de mensen verzamelde op een open plaats, de jongen aan een boomstronk kruisigde en pijl nam uit de koker van de jongen en de boog spande en zei in de naam van Allah, de Heer van de jongen, hij schoot de pijl af en het raakte de jongen in zijn slaap. De jongen plaatste zijn hand op zijn slaap waar hij was geraakt en stierf. Hierna zeiden de mensen, wij geloven in de Heer van de jongen. En waarom zeiden de mensen dit? Heel simpel, omdat zij de macht van Allah hebben kunnen aanschouwen. Hebben kunnen zien. In tegenstelling tot de koning die meerdere malen geprobeerd heeft... De jonge man te doden, maar zonder succes. Maar toen een schot werd gelost in de naam van Allah. werd daarmee een einde gemaakt aan het leven van de jonge man. Dus de mensen kozen de kant van de machtigste. de meest sterke. Allah subhanahu wa ta'ala. En zo gaat het altijd. De mensen kiezen altijd. de kant van de sterkste. de meest succesvolle. Want zij voelen zich altijd het veiligste bij degene met de grootste kracht. Bij degene die de grootste kracht bezit. Ook wil ik jullie de volgende vraag voorleggen. Als de koning de jonge man in de gelegenheid had gesteld om de mensen vrijheid naar zijn geloof uit te nodigen. En ook als hij de monnik, de kloosterling de kans had gegeven om zijn boodschap van tawheed te verkondigen. Denken jullie dat er ook in dat geval zoveel mensen het geloof hadden omarmd als het moment waarop zij zagen dat de jongeman het leven liet toen er in de naam van Allah op hem werd geschoten? Natuurlijk niet. Nooit van zijn leven had de jongeman van zoveel volgelingen kunnen dromen. Misschien was zelfs niemand ingegaan op zijn uitnodiging. Maar zo zie je dan. Zo zie je dat ondanks de listen, die door sommigen beraamd worden om het geloof te dwarsbomen, Allah deze zaak van hem altijd zal voltooien. Na deze verrassende omwenteling kwam een van de onderdanen bij de koning en zei tegen hem, Zie, Datgene waar je voor vreesde bij Allah, dat is gebeurd. De mensen geloven. Dus er moest weer naar een nieuwe oplossing gezocht worden om de sporen van Tawhid die de jonge man in de mensen achterliet te wissen, te verwijderen. Dus de koning gaf hierna opdracht om overal diepe kuilen te graven. En vervolgens daarin vuur aan te steken. Hij zei, degene die niet terugkeert van het geloof van de jongen, gooi hem in het vuur. Of er wordt tegen hem gezegd, spring erin. Dus iedereen die geen afstand wilde nemen van het geloof van de jongen, werd in het vuur geworpen. En dit deden zij, dus de mensen sprongen in het vuur... om hun geloof te behouden. Om hun geloof te bewaren. Totdat er een vrouw met haar baby kwam. Zij twijfelde om in het vuur te springen. En een moeder staat natuurlijk altijd... symbool voor tederheid. Voor zachte, hartelijke liefde. Voor zorgzaamheid. En komenis over haar kinderen. Dus deze moeder kende een moment van zwakte, toen zij richting het vuur werd geduwd, maar zij werd bijgesprongen door haar kind, die aanmoedigend tegen haar zei, O moeder, wees standvastig, want waarlijk, je bent op het pad van de waarheid. En de mensen die dit hebben moeten doorstaan, die dit hebben meegemaakt, staan beter bekend als... Als Habul Ashabul doet, oftewel de mensen van de kuilen, de mensen van de greppels. En Allah heeft deze mensen geëerd met het openbaren van een hele Sora, die aan hen is toegewijd. En die door een groot aantal moslims dagelijks wordt herdacht en gereciteerd, namelijk Sora t'ul Buroj, Heel goed, Allah subhanahu wa ta'ala zegt. In Idatil noorden van het noorden, in het Hidin wa het noorden, in het noorden van het noorden, in van van van Vernietigd zijn de gravers van de kuilen, van vuur met zijn brandhout, toen zij bij het vuur zaten en zij zijn getuigen van wat zij de gelovigen aandoen. En zij hadden volgens hen niets misdaan, behalve dat zij geloofden in Allah, de Almachtige, de Geprezenen. Dus hun enige misdrijf was het geloven in Allah subhanahu wa ta'ala. Dat zij hebben gekozen voor het tawheed. Voor de eenheid van Allah subhanahu wa ta'ala. En ook standvastig daarin zijn geweest. En kijk wat deze mensen over hadden voor hun geloof. Wat zij of met wat zij het geloof moesten bekopen. Met hun eigen levens. En toch hebben ze dat gedaan. En wij vandaag de dag als we maar eventjes beproefd worden. Als we eventjes scheef worden aangekeken dan zijn de meeste moslims bereid om afstand te nemen van hun geloof. Ik zou zeggen, neem een voorbeeld aan deze mensen. En kijk wat zij hebben gedaan om hun geloof te bewaren, te behouden. En de les die wij dan ook uit deze mooie overlevering moeten trekken, is dat een ieder die zich vastklampt aan het geloof, vasthoudt aan de voorschriften van Allah, en zich geduldig opstelt op de weg van Allah, zal door Allah geëerd worden in dit wereldse leven en in het hiernamaals. Subhanakkallah, wa hamdik shadullah